I'm okay. gonna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 12 in de Haarlemse Waardepolder tegen overspaarne landen. Voor meer informatie, kijk op clubcarwash.nl Kijk door, schat! Kijk eens! Ook in de winter, de hele middag. Het geluid van Kennemerland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. AB Radio! Yo, mic check, mic check. Yeah, here you go. Nou, oh, nah, here, here over here. I heard he got that hot new thing. It's called switch, Let's get it going. Hey, turn it over. Turn around now. Uh-uh, turn it over. Hey, five to five a second. It's a club, girl, while you arrive naked. Get out of the veteran's glide direction. But don't down low, go out and ride a record. Something sexy about her, girl on the floor, all her friends around her. I mean, real clean, ain't gotta touch or nothing. It ain't like I like a chick on chick or something. I'm just a sucker for a hot track. Drink and the you're drinking a chick to tell, stop that dance. It's a hop and a clap, flip it round. Now bring it on back, I'm gonna take it down. Now switch, turn it over and hit it. Turn around now, switch, turn it over and hit it. Ooh la la la. Switch, turn it over and hit it.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 Oh, you just gonna stand there, huh? But you too cute to dance? Or you scared? It ain't really that hard to do that. Yeah. I ain't trying to be in love with you. Yeah. All I wanted was a moment or two. Yeah. See if you could do that switcheroo. Yeah. Shut your mouth, fool. Hit your crew. Yeah. The thick body and the red one, too. Yeah. I'll be right here waiting on you. Yeah. See if I could do that switcheroo. Yeah. Hey! Hey! That's my time Do that, damn, yeah, That's my time Let him, oh, that's what I'm talking about That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 Dude. can't explain, my emotion starts up when I hear your name, maybe a sweet, sweet boss, was ringing in my ear. stimulate my senses, girl, when you all live, and with your positive emotion, love, making and junk, that's no need to bust, it's like a girl in a bar, these feelings I keep, I hope I'm wondering why, so I thought I might just discuss this girl, that you and I, now what you wear, I care, how you cross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 Het stadion werd ook nog door de supporters een minuut te gehouden. Naar de club Liederen werden gezongen. Nou, de politie hield toezicht op de actie van de HVC Haarlem supporters. En deze actie verliep zonder ongeregeldheden. En uh, met een paar minuten kan je op onze internetsite de foto's van deze actie vinden. En die actie die, uh, ja, die begon rond een uurtje of uh, kwart over drie, half vier. En was rond kwart voor vier alweer afgelopen. supporters zijn rustig het stadion uitgegaan. En uh, ja, uh, hebben er denk ik thuis de warmte op gezocht in ieder geval. Goed, zometeen gaan wij het nog hebben over de bijen van Pim.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 Hé!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 Met een haiti voor haiti. En toen zetten wij dat op Twitter. En toen uh, ging ze dat ook echt doen. En uh, we kregen ook allemaal sponsors. Krijgen we gewoon uh, allemaal dingen. al oh, wat goed zeg. En weet jij wat Twitter is? Uh, ja nou dan kan je zeg maar. Ik heb het niet zelf. Maar je kan er geloof ik uh, uh, dingetjes op zetten. Wat, uh, wat dan uh, door iedereen kan bekeken worden. En dan kan je ook zeggen van uh, waar je bent en zo. Ja nou we hebben heel veel eten. We hebben meer dan verwacht.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 Ik sta hier bij de geldtellers. Gaat het goed? Ja. Is er al veel opgehaald? Ja. Iets meer dan 60 euro. Nee. Nu al? Ja. Nee, 71. Of zoiets. Ik weet nu meer. En hoe lang zijn we nu al bezig? Uh, geen idee. Iets dan een half uur. Dat gaat hartstikke goed dus. Ja.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 Ik jou hier helemaal bezweet. Hoe komt dat? Nou, ik heb net uh, Michael Jackson nagedaan. Uh, ik uh, deed uh, duimshot, Billie Jean. En uh, net uh, ik sta hier bij de Haiti ah, voor Haiti. Ik deed het net op het open podium in onze school. En waarom was je zo druk bezig op het podium? Um, nou, ik.. Uh,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 en uh, want ze wisten ook dat daar bijen stonden. Uh, ik haal met de brandweer elk jaar vijf, uh, zes zwermen weg uit de regio. Uh, met hoogwerken. Dus er is een, een, een, een vriendschappelijke band mee gekomen. Ik rende het terrein op en ja, de twee brandweermannen hebben mij tegengehouden. Ook de bevelvoerder van 8, nee, uh, wat is het? 7,49 hield me tegen. Uh, de eerste tankauto. En ik zit van de erbij, uh, het was zo gevaarlijk. Het was, het was gewoon heel eng en heel naar om te zien. En tien uh, ja, minuten later had men water, dat moest vanuit de vaart komen. Uh,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 Help, help ons om ze eruit te halen. Nou ja, die hebben ook een warmte gehad. En is zou ik maar afwachten of ze het gered hebben. Ja, verschrikkelijk. 80.000 bijen, dat, uh, dat is een hele hoop. Maar, maar wat betekent dat dan voor de populatie hier in Zuid-Kennemerland? Nou, niet zoveel. Want uh, ik haal elk jaar, als ik het echt nodig heb, bijen uit Westzaan. Dat is hier, de kilometer 25, 26 vandaan. Daar zit een imker die heeft of 34 volken. En die zo kan elk het, het jaar een stuk of 20, Omdat die ja, zichzelf dan te groot vindt. En dan start hij weer met 10 met, volken. Met, met gaat hij verder en hij zegt gisteren binnen keer twintig volken over. Ik zeg nou ik er een stuk of zes van je overnemen. En dus qua bijen redden het allemaal wel. Kasten kun je ook vervangen. Ja, het leed, de emotie, dat duurt allemaal wat langer natuurlijk. En dat klap, klappen. Die en klap is voor mij, voor de kinderboerderij. En dat is voor al die mensen die mee zo zijn, is het gewoon helemaal. Ja, kinderboerderij het molentje. Bekend rondom de bijen ook. Ga je daar nu verder?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 Nou, uh, uh, heel veel via huis, heel veel via de de e-mail de e sms'jes die de hele dag zo doorgaan. Maar ook gewoon mensen op uh, de, de op, op, op jullie site, maar ook op de site van de telegraaf.nl, op ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, noem het maar het huimslagbad.nl, daar komen gewoon een heleboel reacties op binnen van mensen die die die yeah, steun betuigen en, en zeggen van ja yeah, dit soort of reacties wat die vandalen aanrichten, als je is het een koe of een okay. schaap. Dat ze zeggen van ja die straffen, geen taakstraffen, maar gewoon veel harder straffen. Ja, dat is niet aan Aha. mij natuurlijk.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 Ik ga morgen naar het kantoor, ik werk bij TNT Post en daar zit ik administratieve functie en mijn collega weet het al, het zal waarschijnlijk morgen de hele dag telefoontjes worden van, van mensen die willen spreken en helpen.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 Nou ja, de, de, de, de, de, misschien voor één keer. Voor één keertje. Ja. Maar de werkgevers zal er coolant mee zijn, denk ik. Nee, nou, Pim, nee, in ieder geval heel veel goed. sterkte. Ja, ja, nou ja, we gaan het in ieder geval volgen. En ja, ja, ja, ook een artikel ja, natuurlijk ja. straks op onze internetsite. Dat is abradio.nl. Pim, dankjewel en sterkte. Hoi.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 Zet hem op, schreeuwen mensen van de skyline. Maar ik hoor alleen mezelf praten, praten, praten, praten. Ik haat het, fuck En schreeuwen mensen van de skyline. Maar ik hoor alleen mezelf praten, praten, praten.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 weer dan drie uur lang een zondag in Kennemerland op AB Radio en CFM Zandvoort. Het is uh, tien minuten voor vijf.